muzieknieuws van nu.nl Krijg je van Denny Vos? Ja, goedemorgen. Ga in het noorden niet de weg op als het niet hoeft. Met die oproep komt Rijkswaterstaat. In Groningen, Friesland, Drenthe en het Waddengebied geldt code Oranje. Dan kan daar veel sneeuw vallen, zegt Rijkswaterstaat bij de NOS. Zo het er nu uitziet, moeten we eigenlijk voorbereid zijn op nog gekkere omstandigheden dan we de afgelopen week al hebben gehad. Het waait ook hard. Dat komt door storm Coretti die over Europa raast. Op Schiphol worden vandaag opnieuw vluchten geschrapt. Door het winterweer kunnen zeker 80 vliegtuigen niet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 In Amerika zijn opnieuw mensen neergeschoten, dit keer door de grenspolitie. Dat gebeurde gisteravond in de stad Portland. Het gaat om een man en een vrouw, ze zouden op agenten zijn ingereden. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Het incident ligt gevoelig. Eerder deze week werd namelijk ook al een vrouw doodgeschoten door de immigratiedienst. Ook zij omdat ze op agenten zou zijn ingereden. En voetbal nog. Kenneth Taylor gaat Ajax verlaten. Dat meldt onder meer ISPM. De middenvelder gaat naar Lazio Roma. Gisteravond is hij in Roma aangekomen om een contract van vier jaar te tekenen. En Lazio zou zo'n 15 miljoen euro aan Ajax betalen. Het weer nog van Weerplaza in het noorden. Op de Wadden geldt dus code oranje vanwege die sneeuw. In de rest van het land kan het ook nog glad zijn. Het waait dus ook hard. Verder regen vandaag. En het wordt maximaal 4 graden. En vanwege code oranje dus ook veel files in het noorden nu al. De A6 naar Jouden tussen Emmerloort en Lemmer. 10 kilometer file en 6 minuten vertraging. De A7 naar Zaanstad tussen Avoorn en Pummeren Noord. 4 kilometer en 17 minuten. De A28 naar Groningen tussen Brug over het Oranjekanaal en Assen Noord. 10 kilometer en 7 minuten. En de A32 naar Heerenveen richting Heerenveen. 11 kilometer file en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 Op vrijdag de 9e van januari. Je luistert naar show 1557. Seizoen 8 van Mattie en Marieke, Met Kai Merckx. Goedemorgen. Danny Vos. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Happy Friday. Yes. Friday. Yes. Friday. Happy Friday. Friday. Yes. Wat zijn uh, de weekendplannen? Nou, ik moet zeggen, het agentje zat vol, maar uh, het agentje is leeggeveegd. Echt waar? Heeft iedereen ja. afgezegd en afgebeld? Nou, en dat had een beetje te maken met het, uh, met het, uh, met het weer. Ja. Dat, dat je niet goed wist waar je aan toe was. Dus, dus eigenlijk uit voorzorg, voorzorg is het eigenlijk grotendeels... Uh, weggevaagd. Ik zou bijvoorbeeld met mijn nichtje naar uh, PSV gaan. Zij is een groot PSV-fan. Wat leuk. En ze willen dat een keer doen. Ik zeg, nou, uh, dat is goed. Maar ja, toen begon natuurlijk uh, dat weer. En die spelers zaten vast in Spanje. Dus ja, je wist niet waar je aan toe was. Er ging natuurlijk geen vlucht. Ja. Ze dus hebben we gezegd, nou, laten we het voor ons eigen gemak ook eventjes dan een andere keer doen. En had je naar Eindhoven gemoeten? Ja, naar Eindhoven. Ah. Dus dan hadden we eerst hadden we naar, uh, naar uh, Zeeland gemoeten. Naar mijn ouders. Voor de kinderen ook. Ja. En dan naar Eindhoven. Dus dat was sowieso een tocht geweest. En als het dan slecht weer is op de weg. denk je nou uh, laten we dat even vooruit Maar gaan. die wedstrijd gaat toch door nu of niet? Oh, ik, ik, heb, ik heb geen idee of de wedstrijd Weet nog is. Heel PSV. Kijk even Weet naar wel, de sportredactie. PSV, uh, Luc. Er worden wel veel wedstrijden afgelast. Vanwege het weer en vanwege allerlei spelers, Elftallen die nog in het buitenland zitten, ja? vanwege trainingskampen. Ah. Dus we zouden eigenlijk moeten spelen het om 8 uur morgenavond tegen Excelsior. Maar volgens mij gaat het niet door. Oh, Jos, ja, staat het nee. allemaal op losse schroeven. Het staat allemaal nog op uh, losse schroeven. Oké, okay, wat is nog meer afgezegd? Nou, ik had hier eigenlijk vanmiddag nog moeten zijn voor een of andere presentatie voor de rest van het jaar. Is ook alvast afgezegd afgelopen woensdag <lacht> van dat bericht. Want ja, het zou wel eens slecht weer kunnen worden. En er dus ja. werd uh, onhelven voorspeld. We hebben nu geen idee wat we gaan doen de rest van het jaar. Nee, dus dat gaat ook niet door. Terwijl ik vind net in deze Periode. Nu moet je weten welke koers je gaat varen. Nu ja. moet je weten welke kant we op gaan. Maar het is uh, geschrapt. Het kan later ook nog wel. Dus okay. uh, nee, dat is ook uit de agenda. Dus ik heb ja. een vrij weekend. Oh, wat heerlijk zeggen. Ja joh. Fantastisch. Heerlijk. En jij? Nou, ik had niks en ik heb nog steeds niks. Oh, geweldig. Nee. We kunnen samen luchten. nog iets gaan doen. Ja, kunnen we samen ja. nog iets gaan doen. Nee, nee, sorry. Ik ga... Oh. Um, nee, dan zijn er ineens plannen. <laughs> ik ga zondag ga, ga ik lunchen met ah. mijn uh, moeder en de rest van de familie. Mijn moeder is uh, deze week 79 geworden. Ja, gefeliciteerd. En uh, ja, op de dag van haar verjaardag, toen ging continu de telefoon... Niet om te feliciteren, maar om te zeggen: ik kom niet. Want uh, oh, de visite die belde, die zei: uh, Ja, weet je wel, dat zijn natuurlijk ook uh, allemaal een beetje mensen op leeftijd. die zeggen: Ja, we gaan het niet opzoeken. Nee. We gaan het nee, nee. niet opzoeken. Goh, ja, wat, wat, wat was het voor weer? Hè? Maar ja. ik vond het ook gezellig, oh. moet ik zeggen. Het was gewoon gezellig. Ja. We wisten toch weer met z'n allen waar we gewoon even aan het doen waren. Ja, dat... het was toch weer ieder tegen één. Het was toch. En iedereen was gewoon met hetzelfde bezig. Ik vond het heel overzichtelijk. Het raakte ook een beetje... vol. Het raakte een beetje corona ook. Ja, precies. Dus ik vind het heel jammer dat het nu in dit deel van het land in ieder geval is gaan regenen. Ja. Waardoor het uh, mondjesmaat weg is. Ik zou heel graag in het noorden willen zijn nu. En wat hebben we een lol gehad hè, met, uh, met uh, die sneeuw? Nou, echt uh, onwijs leuk. Luc heeft hier nog uh, de grootste sneeuwbal van uh, Nederland gerold. Luc, uh, gisteren, uh, toen was het natuurlijk 24 uur geleden... dat we die sneeuwbal hadden, ge hadden gerold. Hoeveel centimeter was het toen af? Was dat slechts 9 centimeter of zo, toch? Zoiets. Ja. Hij zo'n 149 centimeter hoog nog. Ja, zo. Kun je, kun je zometeen nog één keer gaan kijken hoe groot die sneeuwbal <laughs> nu is? Nog, wil je, ja, nog, wil, ja, wil je nog één keer naar buiten? Ja, is goed. We be begonnen namelijk met een sneeuwbal van 1,63 meter. 63. Ik ben zo benieuwd, zeg maar, na deze nacht, hoeveel is er nog over van die sneeuwbal? Oh, ja. Luc trekt nu zijn jas aan, doe ook even een muts op. Hoeveel is er over van de grootste sneeuwbal van Nederland?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 With you homewards, anywhere Dean bij your Music en Man I Need. Kan je zijn? Dat, uh, ik zou graag in het noorden willen zijn, want uh, daar sneeuwt het. Je mist het sneeuw een beetje. Ja, ik vond afgelopen week ontzettend leuk, maar gewoon alles, alles was toch weer even een avontuur? Heerlijk, we werden even uit onze dagelijkse routine gesleept, even uit die red race. De vraag is een beetje, wil je nu wel echt in het uh, noorden zijn? Ik krijg bijvoorbeeld een uh, appje van uh, Wouter, die zegt, uh, nou ik weet niet of het zo leuk is om in het noorden te zijn. Want ik ben vrachtwagenchauffeur bij de Aldi en alleen op het terrein van ons is het al uh, glibberen en glijden. Hey Daniek! Goedemorgen! Goedemorgen, waar zit jij? Uh, ik woon in Bargenkompas. Bargenkompas? Ja. Oké, okay, waar ligt dat een beetje? Ik zou het niet kunnen aanwijzen op de kaart. Uh, achter Emmen, bijna achter in Duitsland. Emmen. Oh, oké. Okay. Ja. Hé, hey, en hoe is het daar? Uh, nou, dat viel uh, toen ik wakker werd vanochtend wel mee. Op de deurbal uh, om pad over twee was er nog geen sneeuw gevallen. Ja. Alleen uh, toen ik om half zes bij de auto stond, toen uh, lag er 15 centimeter op de 15 auto. 15 centimeter, oké. Okay. Nou, uh, zeker, ja. Stond je op post voor Barkompas, Pasco, omdat je om uh, kwart over twee even op de deurbel oh. hebt gekeken? <laughs> nee, ik, dat was de, de, nou ja, het onderzoek wat ik deed toen de wekker ging vanochtend. Ah, ah. Oh, ja, tuurlijk, dan kun je het zien. Okay, ja. Dus je hebt ja. de videodeurbelbeelden even bekeken, toen heb jij gezien van om kwart over twee was er nog niks? Ja. En om half zes lag er 15 centimeter. Hey, moet je vandaag uh, de, de weg op, of niet? Uh, ja, ik werk in Hogeveen. Oké. Okay. Uh, en, uh, en hier ligt niet zo heel veel. De, de weg is hier een stuk schoner. Oh, dat is schoon. Kan oh, dat is ik, schoon kan ik het niet noemen, maar... Uh... Ja. Het is zwart. Dat ja. was uh, thuis wel anders. Ja, precies. En, uh, dat is echt uh, wat je nu moet gaan doen natuurlijk, uh, Danique. Kijk, hè, je wordt eventjes in de weg gezeten. Uh, je dagelijkse routine, het gaat iets minder makkelijk. Maar go with the flow, hè. Ben, ja. ben je later? Ja, la ja dat, dat, is, dat, is, dat is... De afgelopen week was het natuurlijk zo. Go with the flow. Ben je later, dan ben je later. Lekker. Want iedereen is later. Maar dat is het, dat is het ja. lekkere wat jij vindt, toch? Ja, ja dat is lekker. Gewoon ja. even tranquilo. Oh, even rustig allemaal. Ja, of iemand is er zelfs niet... Ja, dus ook veel voor Al ben je er tijdens de lunch, Daniek. Geen no span. Weet je wel? Rustig nee. aan. Nee, go it the ah. flow. Ja, een paar verstellingen ik ben, terug. Bij, ik ben er bijna. en ben uh, nou, Ik denk dat ik misschien een kwartiertje langer onderweg ben geweest. Oh, okay. of, of, of, maar nogmaals, maak je, maak je niet te drukken. Nee. Je hoeft het niet te verantwoorden, een kwartier later. Maakt niet uit. Je bent gewoon later. Klopt helemaal goed. Ja. ja. Doe je rustig? Okay. Ja, zeker. Oké. Okay. Doe nou rustig, Daniek. Daniek, luister nou. Doe nou gewoon rustig. Ik merk dat je heel ben... erg opgevond bent. Het ik maakt niet uit. Ik heb geen haast. Nee, nee, ja, nee, precies. Ja, heel goed. Wij herhalen, wij hebben geen haast. Ik heb geen aas. Geen haast. heel <laughs> goed. Nou, fijne dag. <laughs> ja, fijne dag en goed weekend. Ja, dankjewel. Uh, ondertussen schakelen wij nog even naar Luc. Uh, Luc, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Die staat bij uh, de grootste sneeuwbal van Nederland. Afgelopen woensdag heb jij een sneeuwbal gerold. 3,5 uur achter elkaar. Die werd toen uh, 1,63 meter 63 hoog. Gisteren was daar nog uh, 1,49 meter 49 van over. Dus 14 centimeter minder. We zijn nu weer een dag later. Luc, wat tref jij aan daar? Ik sta hier naast mijn lieve bal. Hallo, bal ben ik weer. Goedemorgen. En om de, om de bal heen verdwijnt echt de sneeuw. Heel snel. Ik zie ineens het grindpad waarover ik eigenlijk rol. En de stroken gras worden weer zichtbaar. Waar uh, toen op de woensdagochtend nog echt voetstappen meteen weer verdwenen. Als je door de sneeuw uh, heen liep. Zo'n dik laag lager. En zo hard sneeuw. Dus, ja, dat is allemaal weg. En de bal zelf begint ook te krimpen en te smelten. Hij zal denk ik het weekend heus nog wel overleven. Het is een grote bal. Ja. Maar inmiddels zitten we op 141 centimeter. Goh, dat is dan toch maar 8 centimeter minder. Ik vind dat toch meevallen, hoor. Als je Ik kijkt. Ik denk ook dat het komt omdat het gewoon 's nachts omdat het natuurlijk nog wat kouder is. Ja. Het is ook echt wel koud. Dus jongens, het is echt koud buiten. En euh, euh, dan, dan, dan, dan smelt die denk ik iets minder hard. Ook omdat het natuurlijk nog allemaal lekker samenkleeft. Het is een grote, grote ijsklont eigenlijk. Ja, dat, dat zou ook wel helpen. Ja, en het, en het blijft natuurlijk koud. De temperaturen van uh, min 9 graden gaan we krijgen. Ja, zondag. Gevoelstemperatuur. gevoelstemperatuur tot, uh, tot wel min, uh, min, min 20, geloof ik. Dus het wordt echt ontzettend ja, koud. Klopt, ja. Uiteindelijk komt deze sneeuwbal trouwens in beeld en geluid te liggen. Waar ze altijd de top 2000 café hebben... Daar komt nu die bal te liggen. Oké, okay, uh, Luc, tot zo meteen, jongen. Hoi. Hoi. <lacht> Ondertussen draait straks natuurlijk om half zeven ook ons verjaardagsrad. Oh, okay. Met jouw kans op 2.500 euro. Hebben we alvast een tipje van de sluier? Ja, we gaan draaien voor een maand met 31 dagen. Een maand met 31 dagen. Ja. Straks om half zeven in ons verjaardagsrad. En dit zijn de Backstreet Boys. Even in my heart, I see. You're not being true to me Deep within my soul Zometeen draait ons verjaardagschap En Danny, wat horen we in het nieuws? Nou, We horen zometeen hoe de sneeuw de politie heeft geholpen... twee dieven op te pakken. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? De QDJ's mogen één week lang... één woord... niet uitspreken. Het verboden woord... is... is... beetje...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 Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze? Deze vindt. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk zeg niet. Dit is een Senseo. Ja, toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar. Zo, so ik. Erik, al jaren mijn bloed. Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.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 Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. NHA. Thuisstudies. Ook nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op Sunweb.nl. Kies een van onze 700 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kies als stranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt.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 1 minuut voor half 7 viel op de A7 naar Zaanstad tussen Avelhoorn en Pummeren Noord. 7 kilometer 40 minuten vertraging. En de A7 naar Groningen tussen Beetse Zwaag en Boerakkers. 20 kilometer file en 12 minuten heeft natuurlijk te maken met het slechte weer daar. In het uh, noorden sneeuwt het dus. Verder is het uh, glad met veel wind. Op veel plekken ook regen vandaag tot maximaal een graad of vier. Danny Vos heeft het laatste nieuws. Nou, goedemorgen ook. Vanochtend zorgt dat winterweer voor problemen in het noorden geldt vanwege die sneeuwcode Oranje op dit moment gaan niet de weg. Op daar is het advies. Er zijn ook al meerdere ongelukken gebeurd in dus het noorden. Onder meer de A7 bij Sneek is op dit moment helemaal wit. En er rijden in het noorden ook bijna geen bussen. Op andere plekken rijden die wel gewoon. Ook de trein zou gewoon moeten rijden. De NS rijdt vandaag wel weer volgens de winterdienstregeling. De KLM heeft zeker 80 vluchten geschrapt. En door die sneeuw is er opnieuw een dak van een bedrijf ingestort. Woensdagavond gebeurde dat al bij een sporthal in Utrecht. En gisteravond bij een transportbedrijf in Tilburg. Er is niemand gewond geraakt, er was niemand meer binnen. Op veel andere plekken zijn gebouwen uit voorzorg nog altijd dicht. Ander nieuws, politie onderzoekt een ongeluk in Amsterdam. Er is gisteravond iemand aangereden door een metro. De persoon is zwaar gewond geraakt. Ja, hoe hij of zij nou op het spoor terecht kon komen is nog niet bekend. We hebben vorig jaar wat meer uitgegeven in de kroeg of op het terras. Dat heeft ABN uitgezocht. Volgens de bank komt dat doordat we wat meer te besteden hadden. Verwachting is dat we ook dit jaar weer meer geld uit gaan geven aan dus de horeca. Nou, dat komt dan onder meer door de verhoging van de btw op hotelovernachtingen. Ja, daardoor betalen we simpelweg meer. Toch uh, een kleine irritatie richting uh, mezelf als het gaat om uh, de horeca. Ik ging dus uh, deze week weer uit eten. Ik was namelijk even blijven slapen in, uh, in Amsterdam. Ja. Ik dacht, dat uh, vind ik wel slim om een hotelletje te nemen na de studio, uh, naast de studio. Dus toen ben ik uh, even uit eten gegaan. Weet je, weet je wat ik altijd heb? Dan ben ik met mijn vriendin en dan slaan we de kaart open... en staan er allerlei lekkere gerechten. En dan komen die borden komen eraan. En dan het bord wat er het lekkerst uitziet... wat het allermooiste is opgemaakt is nooit voor mij. Ja. is nooit voor mij. Hetzelfde met het dessert. Er komen er twee prachtige toetjes eraan. En dan denk ik: zo. Die ziet er lekker uit. En dan zegt de ober: en die is voor mevrouw. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Want het is niet alsof zij met meer voorkennis daar zit. Ik heb het talent hey. om altijd het verkeerde te kiezen. En dat wil niet zeggen dat het minder lekker is. Maar je kan je toch zo lekker aan een bord, dat je denkt, oh, ja. oh, daar ja. komt het? Er komen soms schilderijtjes of. juist tafel op natuurlijk. En ik heb altijd een prutje. Maar heb je dan de neiging om te <laughs> prutje? Ja, in verhouding maar... heb ik een prutje. Maar heb je dan de neiging om te willen wisselen? Ja. Ja, ja omdat ik toch ga uh, dat als het esthetisch mooi uitziet... heb ik daar meer trek in. Maar en heb je dan ja oké, okay, maar heb je dan niet liever een bijvoorbeeld prutje dat dan veel lekkerder smaakt dan is... een schilderijtje waarbij bij een ah. twee happen denkt ja yeah. wat is dit het nou? Maar ik zou het ook wel een keer leuk vinden om een schilderijtje te krijgen. Hetzelfde met cocktails. Ik heb voor mijn gevoel altijd komt er voor mij een glas water. En maar er staan een parapluutjes <racht> in, de <racht> eiwitrommel ligt er bovenop. En, weet je wel, dat je denkt, nou dit, dit is echt insta-proof. Ja. bij mij denken ze gefeliciteerd met je glas water. Kan ook wel eens een complot zijn bij jou. Ja. <laughs> gewoon altijd dat is een soort van landelijke afspraak is onder horeca-huitbaters. Ja. daar is die. Of ik moet gewoon nu op het laatste moment wisselen. Dan kan of het meegaan. natuurlijk ook. Ga, ga eens mee. Ga eens mee, ga mee. kijken wat dat doet. Ja, dat ja. ik ja. dat Dat zou ik dat doen. doen. Dat dat en een uh, niet al te slimme actie van twee dieven in Harderwijk. Uh, de twee hadden meerdere dingen uit auto's gestolen. Uh, ze vinden was alleen niet heel erg lastig. Politie wist die twee te vinden door de voetafdrukken... die ze in de sneeuw hadden achtergelaten. Het was voor agenten dus een kwestie van volgen. Een man van 19 en een minderjarige jongen zijn opgepakt... waar ze nou uiteindelijk zijn gevonden. Dat is dan niet bekend. Uh, de gestolen spullen zijn allemaal Nee, hey, Maar zo werden de, de dieven in uh, Scooby-Doo ook altijd gevonden. <laughs> ja. Ja. ja, toch? Ja, inderdaad. Ja, de normaal. Of in een homoloon. Ja, en meestal. Bij Scooby-Doo liepen vaak nog wel een slimmerik achter. die dan met een bosje takken. de sporen, sporen uitwischte. Daar ja, was, ja. was ook helemaal geen sprake van. Ja. Zometeen uh, draait hij ons verjaardagveld. Dat is jouw kans op 2.500 euro. Maar voor welke maand gaan wij draaien? Wij gaan draaien voor de maand. waarin er heel veel uh, acteurs ook jarig zijn. Acteurs, actrices, bijvoorbeeld. Tom Hanks. Hoe oud denk je dat Tom Hanks is? Tom Hanks, die wordt wel 71, denk ik. Oeh, Danny, wat zeg jij? Nee. Uh, ik zeg uh, 71. Tom Hanks, ja. Is 69. 69? Oh, niet eens verkeerd. Nee, okay. ver vandaan, niet ver vandaan. En uh, bijvoorbeeld Tom Cruise is ook jarig. Will Ferrell is ook jarig. Maar ook pff, Pamela Anderson is ook jarig. <laughs> Hoe oud is Pamela Anderson? Pamela Anderson is ook uh, inmiddels uh, 57, denk ik, Danny. Daar ga ik niet in. Ik denk wat ouder, over de 60. Over de 60? Oeh, hele goede gok van jou, Mattie. 58. Oh, 58. Oké, okay, goed. We draaien voor de maand Juli. Bij jarig in de maand Juli, zevende maand van het jaar. Your music. Matti en Marieke. Kun je nu bellen 0909-9596? And en bij Q-Music Riddles. Tien overal, zeven. Ons verjaardag gaat rijden voor Jules. Jules is 27, komt uit de Apeldoorn. Levert schoonmaakartikelen en bouwmaterialen. Staat nu te wachten bij zijn eerste klant. Die klant die gaat pas om 7 uur open... En het power-ontbijt waarop Jules dit allemaal doet is slechts één sultana. Applaus voor Jules! Hey, Goedemorgen! Goedemorgen! Ja, Hallo! Goedemorgen! En ja, voordat, we het, voordat we het vergeten. Happy Friday! Hey, hey, Friday. hey Gilles. Gilles. Is het, wat een energie door een sultana. Ja, goed. Hè? Nou, we, we moeten altijd wel een beetje vrolijk zijn. Want we, moeten, we zijn natuurlijk wel het visitekaartje van ons bedrijf. En Juist. zo is het nou. En wat voor visitekaartje? Ik hoor het. Maar is het altijd uh, zo'n karig ontbijt? Uh, nou, meestal wel. Want, uh, want mijn maag die, die kan uh, nooit zo goed tegen een uh, stevig ontbijtje. Zo vroeg in de ochtend. Ah, oké. Okay. Dus uh, ik hou het altijd bij of een heel licht ontbijtje... of ik ontbijt gewoon niet. En je hebt nu één Sultana. Op wanneer ga je dan weer eten, Jules? Vanavond pas? Of... Uh, nou ja, uh, dat zal zo tegen de middag worden. En anders inderdaad zo tegen de avond. Dus uh, ik ben al lang blij met uh, met, met Sultana. Dus je zo op de vroeg ochtend. lijkt wel de hongerwinter. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Maar goed, je haalt er in ieder geval voldoende energie uit, Jules. Want je klinkt hartstikke vrolijk. En helemaal up. Ja, altijd. Maar ja, wat wil je als je, als je hiervoor uh, ook tien jaar uh, animatie en entertainment hebt gedaan? Oh, Ach, kijk aan! Wat wil je? En, ja, precies. En, en uh, ja. Welke, welke rol had je daar dan? Ik, uh, ik was op menig vakantiepark uh, verantwoordelijk voor het presenteren van de bingo. Ah. Hebben we jou wel eens eerder gesproken, of niet? Dat, dat zou kunnen, toen, uh, toen zochten jullie volgens mij uh, uh, bijzondere hobby's, uh. dat weet ik me nog te herinneren. En daar kwam toen ook uh, mijn hobby van uh, bingo presenteren vandaan. En toen, uh, en toen moest ik jou, uh, jouw favoriete getalletje, nummer 10, volgens mij, uh, moest ik toen uh, aankondigen met een beetje galm. Klopt, dat weet ik nog hartstikke goed. Doe nog, Zeg nog eens één keer tien. Wie niet weg is, is gezien. Hier is het favoriete getal van Matty Valk, nummer 10. Zie je, dat was hij. Nu weet ik het. Oh, weer. Ja, hij. absoluut. Oh, was ja, ik daar ook bij? Uh, ik weet niet of jij erbij was. Dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet meer. Ik nee, weet dat weet ik niet Volgens was. mij niet Kai. Nee, ik kan me ook niet herinneren, maar je doet het hartstikke goed. Kom je ook nou, zo binnen bij je. je klanten dat je zegt. Ah, dames en, <laughs> en heren, goedemorgen. Hier zijn de schoonmakartikelen en bouwmaterialen. <laughs> Nou, daar komt het wel redelijk bij in de buurt. Ja, ja toch. En daarom is het zo leuk als uh, Jules binnenkomt. Zo is het. Hey, we gaan draaien hoor. Ja, absoluut. Uh, omdat je in de uitzending bent, uh, Jules, krijg je van ons uh, 100 euro. Gefeliciteerd, jongen. Ja. Nou, dat kunnen we heel goed gebruiken, dankjewel. Zo is het. Uh, graag gedaan. En we spelen natuurlijk voor jullie, dat is de maand. Wil je een harde of een zachte hengst? Nou, waar staat hij nu op? Ja, dat mogen we eigenlijk niet zeggen, Jules, want wat is dan matchfixing? Oh, oké. Okay. Nou, uh, doe dan maar een, uh, een, een liefdevolle hengst. Een liefdevolle hengst. Speciaal voor Jules, hier komt een draai aan het wiel. Bam. Zo. Nou, dan gaan we eens eventjes kijken waar hij op terecht is gekomen. En dan ga ik de volgende vraag aan jou stellen. Beste Jules, ben jij jarig op 8 juli? Lieve Kai, ik ben niet jarig op 8 juli. Oh, want wanneer wel? De 21ste. De 21ste oh. van juli. Ja, dat zit niet eens in de buurt. Nee, nou ja, niks aan te doen. Ik ben al lang blij dat, uh, dat we de 100 euro kunnen gebruiken ja, voor iets heel moois vandaag. Ja, die, zit, uh, die zit gewoon uh, in je zak. Hey, uh, over een uh, kwartier begint jouw werkdag, want dan uh, zet die klant voor de deur. <laughs> ja, inderdaad. Dus uh, we gaan nog heel eventjes uh, genieten van ons mooie uitzicht van de inmiddels groene snelweg. We Werkt we vandaag, Sjoel. Dankjewel, jongens. Een hele fijne uitzending. Groene snelweg.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 Q. Maybe Ik ben Sammy en Doe bij Q music Heaven. Acht minuten voor zeven op uh, vrijdag de 9e van januari. Pas op als je in het uh, noorden van Nederland zit, want uh, daar, uh, daar sneeuwt het flink. Daar is het ook hartstikke glad. Ja, code oranje wordt overgesproken, dus het is echt uh, hommeles daar. zie je ook nog een uh, foto van uh, Melvin Evenboer. Flinke sneeuw in uh, Groningen. Hij heeft daar een, uh, ja, een soort POV van achter zijn uh, stuur gemaakt. En inderdaad, daar ligt een, uh, een dikke laag. Verder, voor de rest van Nederland valt het allemaal mee. Het was natuurlijk echt de week van het van thuiswerken voor velen. Tenminste, als je geen ja, noodzakelijke reden had om naar werk te gaan... gaven heel veel werkgevers toch de voorkeur aan dat je veilig thuis bleef. Ja, en dat was natuurlijk ook het fijne. Het was echt uh, go with the flow. Dus je hoefde niet eens te laten weten... goh, ik ben wat later, nee, want iedereen was later. Of ja. niemand was er, of uh, ja... Het was voor sommige partners ook weer een beetje een opfriscursus over wat de vriend of vriendin nou precies doet voor werk. Ja. Ik dacht, oh ja, verrek, dat, dat, dat, dat doet hij eigenlijk. Ik moest nog heel erg lachen om een, een, een appje wat we binnenkregen afgelopen week. Ja, ik hou maar even anoniem. Ik werk door sneeuw ook een paar dagen thuis... en mijn partner werkt standaard op dinsdag en woensdag thuis. En nu werk ik pas wat ze allemaal doet onder het thuiswerken. Ontbijten met een vriendin... Naar de pedicure en ook nog even langs de supermarkt. Voor de weekboodschappen. Ik weet niet wat ik zie. <laughs> ik weet niet wat ik zie. Er is iemand die verslagen op zijn bank gezeten. Nou, ik weet niet wat ik zie hier. Wat doet die vrouw allemaal? er niet heel veel mensen dit gedacht hebben? Ja, ongetwijfeld. Toch? Het is natuurlijk heel verleidelijk om andere dingen te gaan doen. Er zijn zoveel andere leukere dingen dan bezig zijn met je werk en Ja, en zeker thuis als zeg maar, thuiswerken in deze week een beetje een uitzondering is geweest. Weet je, het sneeuwt ook nog een beetje. Het is een beetje een andere week dan anders. Ja. Misschien gun je jezelf ook iets meer vrijheid. Iets meer ruimte om andere dingen te doen. Ja, en het is een dagje. Dat haal je heus wel weer in. Het ja. maakt het ook niet uit. Juist, Juist die Een ja. uurtje wandelen met de hond rondpachtig sneeuwlandschap. Ja, natuurlijk. Hoe Toch? vaak dat er nou? En die baas... Maar betalen. Ja. Misschien is het een idee dat wij zo meteen uh, na 7 uur even een uh, biecht inrichten. En uh, we garanderen je 100% anoniem te blijven. Dus je mag even biechten over wat jij uh, zelf hebt gedaan tijdens het tussen aanhoudingstekens thuiswerken. Dus misschien heb je inderdaad met de hond gewandeld, ben je inderdaad naar de pedicure geweest. Of heb je iets gezien bij je partner? Ze houden je helemaal anoniem. Ja, ook een andere naam gebruiken. Mag ook. Maar zodat je ook weer volgende week met een clean sheet kan beginnen. Want weet je wel, ach, we, we smokkelen een beetje met deze week... Precies. De andere week anders. Het is nu even tijd om de kaart op tafel te leggen. Ja, Wat is er nou echt gebeurd de afgelopen week? Bij jou of je partner? Laat het even weten via de Q Music app. Gaan we er zo meteen even doorheen. Ja, en een van mijn favoriete collega's, die werkt echt uh, nooit thuis. Ja, hé, hey, uh, Dominie hier. Ik ben al sinds 6 uur vanochtend onderweg naar de studio. Want, poef, zoals je wellicht merkt, het verkeer is niet te doen, joh. Het winterse weer brengt ons land tot stilstand. Maar, vorst of niet, ik vertel je vanmiddag gewoon... of de top 40 deze week ook helemaal is vastgevroren. Of dat Taylor Swift juist onderuit glijdt, weg van haar nummer 1-positie. Je hoort het vanmiddag, tussen 2 en 6, hier op Q-Music. Autotaalglas is partner van de top 40. Start je dag zonder barst. Opgelost, Autotaalglas.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 Stap over op een tweejarig KPN internet en tv abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight tv cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pak, pak, pak. 18+ plus beeldberucht. Ja, ja? Echt serieus? Oh. oh, wat een geld. 2000. Potverdikke me. Ben jij de volgende pascode Loterij winnaar? Er valt zoveel meer te genieten wanneer u in Emirates Economy Class vliegt. Meer beenruimte.